Kees Groot met het NOS-journaal. Het Afghaanse kliniek van artsen zonder grenzen die vannacht is gebombardeerd. Bij de aanval kwamen negen medewerkers om en raakte 37 mensen zwaar gebomd. Volgens een woordvoerder van het ministerie ging het om 10 tot 15 terroristen... die zich in de kliniek hadden verschanst. Het ministerie betreurt dat er ook patiënten en medewerkers in het ziekenhuis waren... maar benadrukt dat het terroristen zijn gedood. Artsen zonder grenzen wil niet reageren op de verklaring van het Afghaanse ministerie. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers verandert voorlopig niets... aan de inrichting van opvangcentrum heumens waar 3000 vluchtelingen moeten worden opgevangen. Tientallen vluchtelingen zijn ontevreden over de opvanglocatie bij Nijmegen. Zo zou er onvoldoende privacy zijn voor vrouwen... is het er koud en wordt er geklaagd over stank. Volgens de COA kunnen asielzoekers op heumens veilig overnachten... en is de locatie daarom gewoon geschikt als noodopvang... Wel wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is dat iemand langer blijft dan 15 weken. Bij het treinstation in het Gelderse Elst is sprake van een gaslek. De omgeving is afgezet in een straal van een kilometer. Het treinverkeer is stilgelegd. Tussen Arnhem en Nijmegen rijden voorlopig geen treinen. Een voorbijganger rook gas en belde de politie. Mogelijk is het lek ontstaan tijdens werkzaamheden aan een nieuwe tunnel die onder het spoor wordt aangelegd. Op een veiling in Weesp heeft een verzamelaar 100.000 euro betaald voor een Nederlandse postzegel uit, ne uit 1867. Op de zegel, die een nominale waarde heeft van 25 cent, is koning Willem III afgebeeld. Volgens de veilingmeester is dit het enige ongebruikte exemplaar dat bekend is van deze zegel. De zegel werd te koop aangeboden door een Nederlandse filatelist. Het weer, de zon schijnt flink, het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekken er wat meer wolken over, maar neerslag valt er niet. Het koelt af tot 7 graden. Morgen weer veel zon en 17 tot 20 graden. Vanaf maandag wisselvalliger. Dit was het NOS... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 And smile, be yourself no matter what this is. Een beetje geïmporteerd uit Turkije. Nou, daar was ik met een paar uh, vrienden op vakantie. En, uh, ja, een uh, Turkse uh, muziekzender die draaide deze plaat helemaal grijs. Ik kreeg een keer per uh, kwartier kreeg beetje de clip van uh, deze single te zien. Je hoorde de single van Chris Kapp en een Englishman in New York. Het is uh, 7 over 3, welkom terug bij Zonvent op zaterdag. Tegenover mij vandaag geen Albert Jan, maar wel Dolly Tempierik. Nogmaals, ja, ja, ja, ja. goeiemiddag, Dolly. Dankjewel, dankjewel. Ja? ja, inderdaad, sommige mensen zullen misschien gedacht hebben... bij het inschakelen het afgelopen uur van... wat, wat is er met die uh, Albert Jan aan al? Ja, we hebben in één eh, keer heel veel kijkers op de, <laughs> op de livestream. Dat valt wel op. Oh, dat is wel raar, ja. Ja, dat is wel opvallend. Nou, ik heb geen decolleteetje aan, nee, sorry. Hè, nee, nee. Wat gaan we in de tweede <tus> uur allemaal doen, Dolly? Uh, we gaan in het tweede uur een, uh, ten eerste een heel gezellig gesprek hebben... met twee heren die hier zijn aangeschoven aan tafel. En zij gaan vandaag meedoen met Korendag. Uh, ik neem aan, ik geloof dat jullie om kwart voor zeven aan de beurt zijn vanavond. Het zijn namelijk leden en de dirigent uh, van de groep Ziewolta... En uh, wat zullen we nog meer gaan doen? Uh, we bekijken wat nieuwsitempjes doen Ja, de doen. evenementagenda. Evenementagenda gaan we doen. En de rest komt daarna, denk ik, hè? Zeker. Wat we allemaal nog in petto hebben. Nou, dat komt helemaal goed. Het is weer formidabel, hè? Hier is stramme. Formidabel. Formidabel. Je was formidabel. Ik was formidabel. We waren formidabel.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 J't'ai pas insulté, je t'ai zou ontmoeten. je suis poli, courtois Ik un peu fort bourré. was niet meer. Ik was niet meer. autre chose à faire. Ik formidable vu hier, j'étais formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Oh,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 Et au petit aussi, enfin si vous en avez, attends <rire> 3 ans, sept ans et là vous verrez si c'est formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais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 We hadden het er net over uh, Dolly vandaag. De uh, Beatles versus de Stones. Ja, en de ja. Beatles die gaan het wel winnen denk ik. Ja, Ach, maar, ja, ja die zijn flink, uh, flink in de meerderheid. Flink met in hun de Beatles. meerderheid. Ja. Zo dadelijk nog veel meer Beatles. De Beatles uit Beverwijk zullen ze noemen. Ja. Is het, de echte Beatles. en Let it be. When I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me.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 Leukheid, dan niet een meertje dat collega Ruud weinig naar mij luistert. Hij zegt Rob Harms en de Beatles. Ik draai geregeld de Beatles, Ruud. Oh, oh. Shame on you. Oh. Ik luister ook nooit op zaterdag. Shame on you. Nee, dat, uh, dat, dat, dat, dat blijkt maar weer. Ik luister ook nooit op zaterdag. Nee, dat is waar. Ja, heb dan ik dan je altijd andere dingen al ja, vertel, ja, vertel. Nee, dan ga ik nee, niet nee, nee. Ga ik in de grote klok halen. Maar, maar nu je weet dat regelmatig de Beatles gedraaid worden op zaterdag... kan het misschien zomaar zijn dat die toch nou, Als je even, even een berichtje stuurt, hoe laat? Ja, ja, zet die mee op en daarna weer uit. Ja, dank je Ruud. Goedemiddag Ruud trouwens. Goedemiddag. En wie heb je naast je? Ik heb naast mij, dat is Ger. Ger. Gert. Gert. Gert, goedemiddag. Gert Kruij. Goedemiddag. Gert is uh, bestuurslid van, uh, van het koor en ook een, even vandaag een beetje uh, de chauffeur. Maar hij is uh, bestuurslid van het koor Sivolta, waar ik dus de begeleiding van doe. De Beverwerkse Beatles. Nou, dat niet. <lacht> we, nee, we zingen van alles. Maar we nou. hebben, we, we hebben wel, wel behoorlijk wat Beatles-nummers, maar we, ding, we doen ook andere dingen. We zijn uh, nu bijvoorbeeld bezig met een nederpopconcert aan het voorbereiden. Dat doen we 21 november. En hè? Ja. dus in, uh, in Heemskerk. En dat wordt een repertoire vanaf uh, Shocking Blue tot Doten. Dus uh, zeg maar alles wat ertussen zit, dat, uh, dat, dat zit dus erin. Dat komt aan de beurt. Ja. ja. ja. De en ook uh, Nederlands of niet? Ja, ja ook Nederlands. Agda de Munnik, Boudewijn de Groot natuurlijk, uiteraard. Uh, Claudia de Brij. Uh, nou, nog meer van dat soort uh, prachtige liedjes. Maar vanavond is het voornamelijk uh, Beatles wat ja. jullie ten gehoor brengen. Of ja. alleen, maar. alleen maar. Alleen maar alleen maar Beatles. Wij doen alleen maar Beatles. Wij zijn, en... uh, er zijn nog twee koren die alleen maar. Wij, wij zijn eigenlijk samen met nog twee andere koren. De enige die echt het hele programma van vandaag aan, uh, aan Beatles besteden. De rest doet een liedje of een med liedje. Maar wij hebben gewoon uh, 20 minuten lang uh, uh, Beatles. En ook nog, het leuke is dat we ook nog stukken hebben die de anderen niet hebben. Kijk eens aan. Ja. En ik zie dat jullie zitten te glunderen als we het hierover hebben. Dat ja. jullie er ontzettend veel plezier in hebben en straks gaan beleven. Maar wat ja. leuk dan ook, want uh, ik weet van jou toevallig Ruud... dat je een enorme Beatle-fan bent. Maar wat fijn dan ook dat je dit jaar ingelood bent ja. met, uh, met het koor. Ja, dat vonden we ook zo. Het is de eerste keer ook dat we, dat we ingeschreven hebben. We werden gelijk ingelood en dat vonden we wel erg leuk. Ja. En vooral, uh, ik denk dat dat ook komt omdat uh, onze, onze collega Toet... die uh, die zijn er mij in. Ja. Van hé, hey, Ruud let op. We hebben weer zingen aan zee. En het thema is Beatles dit jaar. Oh, en, toen en toen dacht, toen van dacht ik van oeh, dat is voor ons. Ja, die, niet zo moeilijk dan hè. Nee. <laughs> dus dus, dus dacht, ik dacht, dat is voor ons. Dus ik gelijk tegen Gergen gezegd nou, kunnen we dat doen? Is, het, is daar ruimte ja. voor? Kunnen we dat? Ja. Nou, dan zijn ze het gewoon organiseren. En uh, het is gelukt. En daar zijn Fantastisch. we heel blij mee. Ja, ja nou, dat, en dat is aan jullie gezichten helemaal te zien. Ja. De mensen die mee zitten te kijken nu uh, op dit nee. moment. Die, uh, die zien Hallo. dat we. Uh, jullie daar. de camera, Ruud? Daar ligt ja, de, de camera. Achter je. Ja. ja, dat jullie daar duidelijk mee in je nopjes ja. zijn. Ja. Hoe laat gaan jullie uh, starten, wij, met gaan, uh, wij gaan om kwart voor zeven starten. Ja. En uh, voor de liefhebbers die dus iets van Beatles weten. Wij maken het onszelf niet makkelijk. Hè, hey, Ger? Nee. Want? Nee. Jullie hebben ge gekozen voor de moeilijke stukken? We hebben echt gekozen voor de moe moeilijke stukken. Er zit Paulith in Pam zitten onder andere bij. Nou, dat is echt een heidense klus. Ja, je ziet het zien, in Pam. She's, looking good. She's, looking, she's so good looking that she looks like a man of zo. So. Ja, dat is een tekst. Ja. Nee, niet maar uh, nee, wij doen dus gewoon de hele, uh, het legendarische laatste album van de Beatles. Dat is Abbey Road. Ja. Het is niet het laatste album wat uitgekomen is, dat, maar het is wel het laatste album wat ze gezamenlijk hebben opgenomen. Dat mm -hmm. was Abbey Road, dus prachtige plaat oh. overigens. En wij doen daarvan de hele tweede kant. Ja. Dat, dus dat is uh, dat begint, Dat begint dus bij Here Comes the Sun van George Harrison en dat eindigt met The End. Dat nou, is mooi. En ja. hoe, vonden, hoe vonden de koorleden het om het uh, mee te doen? Nou, alleen op de, als het zo klinkt als dat het op de repetities klinkt, dan uh, of als het nu nog beter klinkt dan op de repetities... dan wordt het gigantisch. Want iedereen staat er met zo'n uh, enorm plezier. Omdat alle, alle koorleden vinden het ook gewoon fantastische muziek... om te zingen. Omdat het, ook, omdat het ja. mooie muziek is om te zingen. Ja. Oh. Ja, waar je mee omgaat, word je bij bespet, hè? <laughs> ja. ja. Ook dat nog, ja, ja. natuurlijk, ja. <laughs> Als er eentje tussen zit die minder enthousiast is... die wordt het natuurlijk vanzelf wel... Die wordt verplicht om een dag lang Beatles te luisteren. <laughs> of een keer naar de analogs te gaan. Hè? Ja. Of een keer ja, naar ja, de analogs ja, te ja, gaan. Ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> nee, maar leuk dat jullie dan uh, dit jaar... Uh voor het eerst ook meedoen met dit mooie thema. En ja. ik neem aan dat je straks gerust... ook wel even bij de kraam gaat kijken. Hè, waar de, ja, ja, ja, want die meneer staat van het museum. Ja, dat, dat, Beatles kan museum. Ik, dat kan ik iedereen aanraden die daar komt. Want die Asing Moltmaker... dat is, uh, het is een Nederlander. Hij is uh, eigenaar van het grootste Beatles museum. Het is zelfs groter dan het Beatles museum in Liverpool. Ik heb gelezen dat het het grootste museum ter wereld oh, is. Oh, ja. dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. dat staat maar, dan toch maar mooi even bij dat kerkje hier in Zandvoort... Ja, maar die man die ja. is een autoriteit op de Beatles. Die weet, denk ik, nog meer van de Beatles dan de Beatles zelf. <lacht> Kijk, uh, zo. nou nee, dat, dat, dat is niet misschien. Dat is zo, ja. want uh, de Beatles zelf raadplegen zijn boeken. Ja. Als ze en, dingen uh, willen weten, dan, ja, dan kijken ze in de boeken van Azi maken. Nou, Want Dat, dat klopt helemaal. Ja. Dat is toch geweldig, joh. En dat, dat zo'n man dan ook zich aangesloten heeft... bij zo'n prachtig evenement, ja. bij die organisatie. En die boeken ja. zijn ook te koop vandaag. Hè? Ja, en die kun je dan ook, ook door hemzelf laten signeren. Ja. Je en geloof het me, als je, als je, geloof me het, is, het is echt het beste om dat gebied wat er is. Er zijn natuurlijk diverse biografieën van de Beatles verschenen. Ja. Uh, sommige zijn zeer tendentieus, sommige zijn twijfelachtig. Uh, maar maar uh, wat hij schrijft, wat hij, de boeken die hij maakt... die zijn echt van, van een ongelofelijke klasse. En, en ook waardevol. Ze Zij zijn ja, niet goedkoop, ja. maar ze zijn wel waardevol. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, een echte Beatles-fan die zal het te voorover hebben, denk ik. Ja, ik heb al veel boeken van hem, dus... Ja, ja, oké. Okay. Nou, vandaar dat jij ook zoveel weet, hoor. Want... Ja, natuurlijk. Ja, ik lees ik... ze elke dag. Kijk eens aan. Of je laat ze voorlezen misschien, ja, misschien. voordat je gaat slapen. Ja, dat is lekker. <laughs> zeg we... maar, uh, hoe lang zijn jullie nou in repetitie geweest... om al die uh, lastige Beatles-stukken uh, uh, goed te krijgen? En, nou, uh, we, zijn er, uh, we hadden die nummers eigenlijk al. Want die, ja? die hele medley, die, die liedjes hadden we natuurlijk al alleen... Uh, ze zijn een hele tijd, uh, is er niks aan gedaan. Uh, want ze waren weer met andere dingen bezig. En dan verzand zoiets ja. we weer even. Ja. Dus we hebben dit uh, na de grote vakantie uh, in eind augustus, half augustus, hebben we dit opgepakt. Ja. En toen zijn we er gewoon weer eventjes mee aan de slag gegaan. Alle dingen weer even afgestoft. En iedereen weer even uh, geprogrammeerd. Dat je zijn weet. En uh, nou ja, dat loopt nu eens een, uh, loopt eens een trein. Nou, dan heb je natuurlijk een enorm voordeel gehad ja. dat dat al uh, in, ja. in de bovenkamer ergens nog zat, zat. En dat het alleen maar, ergens boven. Ja, het ja. moet weer even afgestoft worden en bijgewerkt. Want ja. ik, ik vind het eigenlijk maar heel weinig tijd van, uh, vanaf uh, augustus uh, tot nu. Ja, He, twee, drie ik, ik, maandjes. Wij hebben een koor, dat, dat, dat is het, het leuke van dit koor. Wij ja. werken dus bijvoorbeeld niet met een dirigent. Oh, uh, ik dacht dat jij de dirigent was? Nee, ik ben de muzikaal begeleider. Oh, jij ik, begeleid? ben okay. ik ben, zoals ze dat noemen, de repetitor en de, de muzikale begeleider. En okay. voor de rest, dirigent. Wij, als we optreden, zingen we zonder dirigent. Uh, ik geef ja. af en toe wel eens even zo'n dingetje. Ja, ja. ja. Uh, dat is alles. Ja. Uh, waar hadden we het ook weer over? Oh ja. Uh, <laughs> nee, het, het, wat ik wou zeggen is dat, dat uh, uh, doordat ik natuurlijk al twintig jaar met dit koor werk, al ja. bijna twintig jaar. Ja. Uh, en ik dus een bepaalde manier van werken heb. En er ook al mensen zijn die al twintig jaar met dat koor meezingen, ja. uh, die kennen mijn werkwijze. Ja. En uh, dat werkt enorm snel. Het is gewoon een tijdje voorzingen of voorspelen. Ja. Uh, dan gaan de. Bij een aantal dames en heren gaan dan de mobiele telefoontjes aan en uh, wordt het opgenomen. Oh, Oké, okay. ja, dat is natuurlijk en, tegenwoordig. Ja, Makkelijk ja. hoor. En dan luisteren ze gewoon thuis en dan, uh, dan weten ze het. En als het echt lastig is, dan, dan schrijf ik het uit. Ja, ja, mooi. ja. mooi. Goede methode. Ja. Is er nog iets wat je kwijt wil aan de Zandvoortse luisteraars? Nou, dat luisteraars? iedereen, dat alle Zandvoortse luisteraars... als dit programma afgelopen is... meteen geluid naar die kerk. We moeten radio uit en naar die kerk. Want heel goed, kijk, heel het, goed. Het, het initiatief is natuurlijk gewoon fantastisch. Dat Zeker. van Zandvoort, Koor, de beachpopzingers... dat die dit al, ik geloof al tien jaar hè, of zo. Nee, het is het negende jaar. Negende volgend jaar, jaar. Wordt, een, wordt het uh, wordt een jubileum. Ja, dan wordt het de tiende. Nou, ik vind het groot dat ze dit gewoon organiseren. En, en hoe? En hoe organiseren we dit? Ja. Ik, ik ben er zelf nooit geweest, maar ik hoor altijd van alle kanten... dat het uh, een grandioze organisatie is. Ja. En dat ze de zaken prima voor elkaar hebben. Ja. Dus uh, jongens, naar uh, die kerk. Uh, ja, uh, zo is uh, het. En ja. maak het mee. Ja, hè? nog even Ruud en Gerts. Hoe laat gaan jullie optreden? Wij gaan optreden tussen kwart, over, uh, kwart voor zeven en kwart over zeven. Ja. Dus ja. iedereen naar de protestantse kerk voor de Beatles. En natuurlijk ook de Stones. Dank jullie wel. En dank, je wel. Okay. We ja. Ja. Ja, dank je wel. We hier vanavond. Dank je.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 To hide away Oh, I believe In yesterday Why she had to go I don't know She wouldn't say I said something Love Oh Dit is 25 jaar CFM de Beatles en de Stones in de protest als kerk, Dat mag je niet missen. Korendag 2015. We worden juist het koor Volta uit Beverwijk. Ook zij treden op zo rond kwart voor zeven vanavond. I tried last night in my dreams Walking the streets Of some old ghost town I tried to believe In God and James Dean But Hollywood sold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 Zelfs op zaterdag volgen onder andere de wedstrijd van de Veteranen 1. Ze spelen vandaag thuis tegen Overbos. En de tussenstand bij Rust is op dit moment 2-0. Dus... De heren staan met 2-0 voor de Adam Lamberts en de Ghost Town. Nou, dat geldt zeker niet voor Zandvoort, want uh, oh. ja, er zijn heel veel evenementen, hè, Dolly? Ach, joh, dan denk je nou, het uh, strandseizoen is een beetje over. De, de rust zal wel weer keren in Zandvoort, nou, maar niets nee dus. is minder waar. Echt niet te geloven. Nou ja, zoals u weet, hè, daar hebben we het natuurlijk al een paar keer over gehad vandaag. De Korendag... Um, van 10 uur vanochtend tot tien uur vanavond. En om 10 uur dan is de spetterende afsluiting. Die wordt dan verzorgd door het organiseren decor. de koor. De beachpopzingers. En uh, dit jaar doen ze dat ook met Himonos uit Hillegom. Daar zit ook een CFM-medewerker in, geloof ik. En zij hebben reeds een optreden verzorgd vanochtend. Helemaal in Beatles-stijl. En uh, er zijn zo verschrikkelijk veel mooie koren. 22 in totaal. Het gaat nog de hele dag en avond door. Kwart voor zeven is onze collega Ruud Jansen daar. Met uh, zijn koor Volta Die alleen maar mooie Beetlewin liedjes gaat brengen. De toegang is gratis. En uh, er is een lekker kopje koffie. Lekker stukje taart te krijgen. Dus ga erheen. Het is in de Protestantse kerk. Op de Poststraat 1. En... Uh, Zoals ik al zei, van half elf tot tien uur vanavond. Nou, en dat is absoluut niet het enige wat in Zandvoort te doen is vandaag. We hebben ook de Art Walk en dus de liefhebbers van kunst en cultuur... kunnen ook ruimschoots aan hun trekken komen... in een uh, expositie verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort... En de Art Walk Zandvoort is een initiatief van Zand, Kunst en Cultuur, de groep voor en door professionele kunstenaars in Zandvoort. Als u wat informatie hierover wilt hebben over vandaag en morgen, dan kunt u terecht op www.facebook.com/slash zandkunst en cultuur. Dat stijgt u helemaal aan elkaar. En dan kunt u zien waar de diverse ateliers zijn... en welk soort tentoonstellingen zij voor vandaag en morgen voor u in petto hebben. En uh, dan natuurlijk iets nou, wat zeker niet ondergeschoven mag worden... want wat natuurlijk ook uniek is in uh, Nederland en in dit dorp... het British Race Festival. Het weekend staat in het teken van de Best of British Motorsport... Verschillende demonstraties die worden afgewisseld met een raceprogramma met Britse Vintage Racewagens. En gelijktijdig zal ook de Vintage Revival Zandvoort plaatsvinden. Het Britse Racefestival, ja, dat is natuurlijk een heel bekend evenement op Circuitpark Zandvoort. Want tussen 1994 en 2002 vormde het weekend een populaire en vaste wader van de evenementenkalender. En hij is dus weer terug. Hij keert terug in een nieuw jasje. Diverse merkenclub met Britse auto's presenteren zichzelf op de paddocks. Het tweedaagse evenement verwelkomt tevens een aantal raceklassen... waarin de Britse motorsport de hoofdrol heeft. Het evenement wordt georganiseerd door Circuit Park Zandvoort in samenwerking met Classic Wings and Wheels... en and de Dutch Vintage and Sports A Car Club... die in Nederland bekendheid geniet dankzij verschillende meetings... met bijzondere vooroorlogse bolides... Dus mocht daar uw hart naar uitgaan... ga er dan beslist naartoe... morgen eh, op het circuitpark in Zandvoort... op de burgemeester van Alvenstraat 108. U kunt alle informatie terugvinden op de website van Circuitpark Zandvoort... www.cpz.nl En de dag begint morgen om 9 uur s ochtends. Dan morgenmiddag, oh, dan hebben we ook weer zoiets moois in het museum... Mensen, als u van prachtige Franse en Nederlandse chansons houdt, haal dan uw hart op morgen in het Zandvoorts Museum. Om half drie krijgen we daar een prachtig optreden van het trio Chante. En uh, zij uh, zingen. Uh, ze zijn met z'n drietjes, dus hè, dat is meestal met een trio. En uh, de zangeres uh, is Nicolette Knapen. De viool wordt gespeeld door Maria Eldering. Nou, en wie bespeelt wie? Want het is eigenlijk één die twee als je er hoort spelen. Zo prachtig. En de pianist Jasper Zwang is ook heerlijk om naar te luisteren. En uh, zij zingen dus ja, veel, repertoire uit het, uh, veel liedjes uit het repertoire... van Edith Piaf, Ramse Shafi, zas Lisbeth List en Jacques Brel. De aanvang, de inloop is half drie. Aanvang is om drie uur... En het kost uh, slechts 10 euro. En dan krijgt u ook nog een kopje koffie en een ander drankje. Uh, reserveren kunt u via de e-mailsite e museumapenstaartjezandvoort.nl. Dan hebben we nou weer spectaculair. Leuk dat ze het weer doen: het seizoen eindfeest van Mango's en Brussels. En uh, het wordt echt een fout après-ski feest. De, we ga, ze gaan lang laufzauven. En ja, dat ja. is dus... Uh, <laughs> <ja>. <laughs> dat zegt al genoeg, hè? Het zegt genoeg. Het is zo verschrikkelijk leuk om even naar te gaan kijken. Vooral meedoen. Maar ik denk dat dat een beetje te laat is om je in te schrijven. Maar mocht je dat ook leuk vinden... kijk dan nu alvast voor het volgende seizoen. De weersvoorspellingen zijn gelukkig goed. Dus uh, ze verwachten wel heftige sneeuwval plaatselijk... boven uh, de twee strandpaviljoens, nummer 14 en 15... in de nacht van zaterdag op zondag. En dan uh, zondag, nou, daar kun je je kostelijk gaan vermaken. Je kan kijken naar de teams die uh, op langlaufschoenen en langlaufskies mee gaan doen. Heuvel op, heuvel af. En ondertussen moeten ze liters bier wegwerken, shotjes en braadworsten. Nou, het wordt een dolle boel. Dus zoals gezegd, bij Strandtent 15 en 14, mango's en Brussel's eh, vanaf twee uur s middags. En het duurt eh, morgen tot ongeveer twaalf uur s'nachts. Dan uh, Culture at the Beach. De uh, Lions Club Zandvoort organiseert voor de derde keer... in samenwerking met de Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem... en de beachclubs Vogels, Strand, Plazand en Club Nautique... op zondag 4 oktober vanaf 5 uur Culture at the Beach. De optredende artiesten zijn dit jaar Kirsten van Tijn... Ronald Snijders en Begijn Le Bleu... En uh, u mag zelf de beachclub kiezen waar u de hele avond verblijft. En de artiesten zullen om de beurt bij u langskomen voor een optreden. En Culture at the Beach biedt naast deze unieke optredens een drie gangen diner. En deze dinershow is een geweldig avondje uit voor u, uw vrienden en relaties. En de presentatie van deze avond is in handen van de drie masters of ceremony. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de drie deelnemende beachclubs... of een van de leden van de Lions Club Zandvoort. En de netto-opbrengsten worden gescho geschonken aan de stichting Lions Helpen Kinderen. Dan hebben we op 6 oktober cinema-nostalgie en een hilarische film. Vanaf 1 uur gaan de deuren open voor de Trail of the Pink Panther uit 1982... Met natuurlijk Pieter Selles, David Niven en Herbert Lom. Nou, ga u te goed doen als u zin heeft om even uh, zo'n anderhalf, twee uur... echt voluit te lachen. Ga dan zeker naar deze <gacht> film toe. De ontvangst is vanaf één uur met een kopje koffie of thee en cake. De film begint om half twee en de kosten zijn zeven euro... en dat is inclusief de belbus film, koffie en toeslag... En zonder belbus betaalt u 6 euro. Als u gebruik wilt maken van de belbus... dan kunt u zich opgeven bij pluspunt telefoonnummer 5717373. En uh, de losse kaarten zonder belbus... zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Cirque Zandvoort. En Ko en Joke Luik zijn aanwezig om u te helpen... bij de instap in de lift en of naar uw stoel. Dus uh, Cirque Zandvoort, Trail of the Pink Panther in het centrum om uh, 1 uur op 6 oktober. En uh, tot zover. Ja, dan ben je even. Het is alweer uh, een hele mond vol, hè? Eventjes he? 10 minuten verder heb je ja. een paar dagen gedaan, Dolly. Het is toch niet te geloven dat Zandvoort... Ongelooflijk, er zoveel of te we, doen zo voort. Of we bruisen, hè? Ja, of, we bruisen. Om met, ja, om met onze collega te spreken. En wil je het even meer te nalezen... download dan ook eens onze ZFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Onder evenementen vind je alle evenementen op een uh, rij. En verder natuurlijk het laatste nieuws uit het Live luisteren naar CFM. Terugluisteren, uitzending gemist noemen we dat. En nog veel en veel meer. Allemaal gratis bij de CFM app. zicht hoor, Dancing on the Ceiling. Je zou het maar meemaken. Je hoorde de singel van Lionel Richie. Het is 14 minuten voor 4 uur geworden. Zometeen nog veel meer aandacht voor Korendag, want na 4 uur dan is Dolly, of Dolly uh, Lena, bedoel <laughs> ik, uh, in de protestantse kerk. En Dolly in de studio van CFM. Het wordt ja. weer een dolle boel, ook in de derde uur. Ja. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel, achter straten op bewoners. Of voorbijgangers van ver, en ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet zegt zeker weet. Oh, je de stad, mijn hemelse verslaving. Ik ben geen. Ja, we volgen de wedstrijd tussen de veteranen 1 uit Stalvoort en Overbos. Ja, ze stonden met 2-0 voor, maar inmiddels is het 2-2. Oeh, als dat maar goed gaat... estrellado, mujeres veran sus hombres o las gentes que pasan tomando mi mojito, imaginando de dónde vengo después del viaje y que abrazo mi amada, luevas el mar, mi corazón escondido, si él he...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 waar de single Hemingway ja, Dolly, vanmiddag wordt er ook geluisterd naar ons. Eigenlijk in de nacht is het daar in Australië. Ongelooflijk. Ja, leuk, hè? Henk, nacht. Leuk dat je luistert. Ja, ja, zeker weten. Dat we lekker nog zo in contact kunnen blijven. En dat allemaal via de livestream van de CFM. Ja. Ik ga, de ga de zwaaien world. naar hem. Doei! Hallo, Henk. Ja, hallo, ja, ja, hallo, hallo. Ja. ja, zal er ook in de kerk een cameraatje hangen... zodat hij naar zijn zus kan kijken? Dat zou wel leuk zijn, En luisteren? Hè? Ja, dat zou nou toch geweldig zijn... dat hij er op die manier toch bij kan wezen. Zeker. Nou, ja. Korendag, daar hebben we het dan over. Ja, ja. Zodat dadelijk in het derde uur veel meer daarover. En we gaan ook nog naar saint -Tropez. En we gaan nog veel en veel meer doen. <laughs> Wordt een gezellige boel. Absoluut. Ook het derde laatste <laughs> uur van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. Woe! En hier is Shine. Een zomerrit uh, uit uh, 2015, Jorge Felix en Schein. Ja, ik hoorde jou oh, zeggen. Ja, het gaat over de halffinale. Die motel gaande is volleybal. Daar hebben we het dan super over. Super spannend. Ja, echt. Nederlands tegen Turkije. Hoe zet het daar door ja. Sta, we staan voor. We staan voor. 2017. De dames die zijn helemaal uh, in schoen. Maar ik vind die Turkse dames toch ook wel een ijzersterke tegenstander, hoor. Ja, anders kom je niet in de finale waarschijnlijk. Nee, dat is ook wel weer zo. Ja, Heb ja, jij toch? weer gelijk ja. in? Ja, dat gaat niet met loodjes. Daar moeten ze keihard voor werken. En, uh, maar het is bloedstollend deze week. Wedstrijd. Echt waar. Geweldig. Hé, hey, trouwens, ik wilde nog heel even wat kwijt. Hè? Want we hebben het gehad over uh, hoe trots we zijn op bepaalde, delen, uh, de, de, bepaalde inwoners in Zandvoort. Ja? En uh, wat hier allemaal toch niet gebeurt. En. We, we hebben net de evenementen gedaan en één ding heb ik niet genoemd... en dat wil ik toch wel even kwijt aan de luisteraars. Want morgenmiddag is er een boekpresentatie. En niet zomaar een boekpresentatie, maar uh, onze eigenste dominee Teunard van der Linden... heeft uh, vorig jaar dat mooie boek geschreven he, van de Joodse Mensen in Zandvoort... En uh, nu heeft hij weer een boek geschreven. In één jaar tijd het tweede boek al. En dat boek heet Joods Boek Zandvoort. Het wordt morgen gepresenteerd. Het begint om drie uur met muziek. En om vier uur is er een receptie en een signeersessie in het uh, jeugdhuis. Ook bij de protestante kerk. Dus die kerk wordt goed gebruikt hoor. wordt goed gebruik van gemaakt. Zeker wel. En uh, het, het, het gaat uh, over nieuw onderzoek uh, over uh, twee Joodse families die... Uh, kapitaal en bestuurders uh, om de bouw in Bad Zandvoort in uh, banen te leiden. En uh, nou ja, het gaat ook over uh, de niet-Joodse hoteliers, pensioenhouders... strandpachters, uitbaters, winkeliers. Dus kortom, de hele basis uh, waarop we Zandvoort nu kennen... die toen gelegd is. En uh, dat, daar heeft hij weer een uh, heel mooi boek over geschreven. Dus ook dat als u uh, van die soort uh, cultuur houdt... Uh, Gaat u erheen en uh, Morgenmiddag hè Ja, een, het, het boek kost 15 euro. Dus nou dat vind ik voor zoveel research en werk wat die man er aan gehad heeft niet duur. En uh, u kunt dan meteen een mooie teken, handtekening laten zetten. Oké, okay, dankjewel Dolly. CFM niet alleen uh, op de radio, maar ook op tv. Ja, dan moet ik wel de goede hier starten. <laughs> op het Witten van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. 45. Zie. En kijk je digitaal via Sigo, dan ga je naar kanaal 40. En zo zijn we weer aan het einde van het tweede uur van dit programma. Zo meteen zijn we er nog. Eén uur. uurtje maar. Eén uurtje met Korendag, Albert-Jan in Santropi. En het dier van de week onder meer. Reden genoeg om te blijven luisteren. Graag tot zo. gone.